Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door de zanger van Ramstein wordt gestopt. Til Lindeman werd door meerdere vrouwen beschuldigd omdat hij ze verdovende middelen zou hebben gegeven... en daarna zonder toestemming seks met ze zou hebben gehad. Maar er is geen bewijs, vertelt correspondent Wouter Zwart. Dat komt onder meer omdat zich bij het OM... Niemand heeft gemeld als slachtoffer, als getuige. En dus ja, blijven die beschuldigingen, vooral dus op sociale media... waar bepaalde vrouwen filmpjes hebben neergezet. In die filmpjes, zegt het OM, hebben wij geen concrete bewijzen gezien of gehoord... die zeg maar verder onderzoek rechtvaardigen. Uh, en die getuigenissen die zijn dus gedaan in kranten of in andere media. En dat was dan vaak ook nog eens anoniem. Bij een huis in Den Haag is vanochtend een explosief afgegaan. De brievenbus is uit de voordeur geblazen. Er zijn geen gewonden. De politie onderzoekt of de explosie iets te maken heeft met een schietpartij in Den Haag gisteravond. Daarbij werd op straat een man doodgeschoten. De Deventer moordzaak hoeft niet opnieuw. Dat advies geeft de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. En meestal neemt de Hoge Raad zo'n advies over. De Deventer-moordzaak is veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Hij draait om de moord op een rijke weduwe in 1999. Haar financieel adviseur Ernst Lauwens is daarvoor veroordeeld. Hij heeft zijn celstraf al uitgezeten. De zaak heeft veel media-aandacht gekregen... omdat Lauwens misschien onterecht veroordeeld zou zijn. Maar de advocaat-generaal zegt nu... er is geen reden om een nieuwe rechtszaak te beginnen. En pech voor carnavalsvierders met jonge kinderen? Er wordt niet geschoven met de eindtoets voor basisschoolleerlingen. Die staat gepland in het begin van februari, tijdens carnaval dus. Veel mensen zagen het niet zitten, hoopten dat het nog kon worden geschoven... maar de minister heeft slecht nieuws voor ze. Er is op dit moment alle ruimte om dat te doen in de week uh, voor carnaval. En die week is ook een gewone schoolweek... waarin les moet plaatsvinden en waarin we niet met z'n allen buiten aan het spelen zijn. Dus wat mij betreft, zonder de dat de carnavalspret daardoor bedorven hoeft te worden. Nou, scheelt het weer. Het weer, daarover gesproken, een wisselend dagje. Ja, af en toe zon, maar ook wolken met kans op een bui. En het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en Kooi Kooimeer. Zes kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomer. Zomerheers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 Put some music on I love this made in the lonely together Nobody else than you It's time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 Please, man.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 Oh per lei, io me ne sono i het l'impossibile per lei, per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili, per lei. Lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo se ne vanno via.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 Ja, nou. Zal Ey, calma mi slow y me quita su madre y nunca la va a tol. Se echará toda la culpa de recordar cómo fue, es un castigo de Dios.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 Zo snel gingen de jaren, wij staan nu weer waar.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 Nu jij bent een beetje een beetje een beetje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 It oh, feels good to me in Sing it one more time it Feels like Met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Switch. Moet that shit uit hip. U voelt al van sip. Fallen op of het, ik ga grip. All around the trap, it hit. All around the map, you trip. Take it like 9 out of 10. Think we gon' find that again? Think I got a bind on again? But I said I've been Can't forget about that place we went Right if you put that in my hand Do you still pop on, do you dance? Do you still drop some, no you can't I got a lot but I still change yeah, yeah, yeah. Nah